8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Deense zangeres Emily de Forst heeft het Eurovisie Zongfestival gewonnen... met het nummer Only Teardrops. De Nederlandse Anouk is negende geworden met birds. De Deense zangeres was bij de boekmakers al de grote favoriet. Azerbeidzjan werd tweede en Oekraïne derde. Aan de finale in de Zweedse stad Malmö deden 26 landen mee. Anouk trad als dertiende op. Ze vertolkte het nummer vlekkeloos. Het publiek in de zaal reageerde enthousiast. België was het enige land dat haar de maximale score van 12 punten toekende... Nederland had ook twaalf punten over voor België. In de Pakistanse stad Karachi is politica Zara Hussain doodgeschoten. zoals vicevoorzitter van de partij van de voormalige cricketer Imran Khan. Hussain zou voor haar huis twee keer door haar hoofd zijn geschoten. De moord komt kort voordat in een aantal plaatsen in Pakistan... de verkiezingen worden overgedaan. Dat gebeurt op verzoek van Imran Khan, die zegt dat er gefraudeerd is. Volgens de BBC heeft hij de schuld voor de moord gelegd... bij een rivaliserende politieke partij die in Karachi onlangs de meeste stemmen kreeg. De partij ontkent dat ze ook maar iets met de moord te maken heeft. In Ivoorkust is een militieleider opgepakt die het brein zou zijn geweest... achter een massaslachting na de verkiezingen van 2010. De militieleider wordt ervan verdacht dat hij met andere... honderden aanhangers van oud-president Bakbo heeft gedood... in een nasleep van de verkiezingen eind 2010. Bij de gevechten tussen aanhangers van de nieuw gekozen president, Watara... en die van Bakbo vielen zeker 3000 doden. Het is voor het eerst dat voor het verkiezingsgeweld iemand is opgepakt... die aan de kant stond van Watara. Gbagbo Bakbo zit sinds november 2011 vast in Den Haag... waar hij voor het internationaal strafhof terecht staat... voor onder meer misdaden tegen de menselijkheid. In Frankrijk is een man aangehouden die volgens de politie betrokken was... bij de schietpartij in Toulouse, waarbij vorig jaar zeven mensen om het leven kwamen. De man van 25 wordt er van verdachte tijdens de schutter, Mohamed Mira heeft geholpen bij het stelen van een scooter die bij de schietpartij werd gebruikt. Miraat doodde in maart vorig jaar drie Joodse scholieren, een rabbijn en drie militairen. Hij verschanste zich in zijn huis in Toulouse, waar een arrestatieteam hem doodschoot. Ook de broer van de dader zit nog vast wegens medeplichtigheid. In de Verenigde Staten is de jackpot van 590 miljoen dollar... in de powerball loterij gevallen op een lot in Florida. Het is de hoogste prijs in de geschiedenis van de loterij. De prijs is gevallen op een ongedeeld lot. Het is niet de hoogste jackpot in Amerikaanse geschiedenis... maar wel de hoogste prijs die op één lot valt. Het was vrijwel zeker dat de jackpot eruit zou gaan... maar per lot was de kans op de jackpot slechts 1 op 175 miljoen. De Powerball-loterij wordt gespeeld in 43 Amerikaanse staten. Een bergbeklimster uit Saudi-Arabië heeft als eerste vrouw uit haar land de top van de Mount Everest bereikt. De 25-jarige Raha Moharrak is naast de eerste vrouw ook de jongste persoon uit Saudi-Arabië die de top van de Everest bereikt heeft. Ze maakt deel uit van een expeditie met daarin ook nog de eerste man uit Qatar op de top van de Everest en de eerste Palestijn. De deelnemers willen met de klimexpeditie een miljoen dollar ophalen voor onderwijsprojecten in Nepal. In het plaatsje Damascus in de Amerikaanse staat Virginia zijn zo'n 60 mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. De slachtoffers deden mee aan een optocht. De auto die uit een zijstaat kwam werd bestuurd door een oudere man die mogelijk achter het stuur onwel is geworden. Negen van de 60 gewonden zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een gitaar van de Beatles heeft bij een veiling in New York 400.000 dollar opgebracht, omgerekend ruim 310.000 euro. De Fox-gitaar werd speciaal voor John Lennon gemaakt. In een video voor het nummer Hello Goodbye is hij te zien met het instrument. De gitaar werd ook door George Harrison gebruikt. Hij oefende het nummer I'm the Walrus erop voor het album Magical Mystery Tour. Het is niet bekend wie de gitaar heeft gekocht. Het weer vol op zon, vanmiddag 19 tot 23 graden. Aan zee is het met een noordelijke wind 15 tot 17 graden. In het zuiden vanmiddag en vanavond op de stevige buien. Morgen meer buien en dan wordt het 15 tot 20 graden. Later in de week wordt het...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 Nog niet gesignaleerd op de Venolijn. Maar vroege volgens eindredacteur Joost Huizing zegt het al gehoord te hebben op de Hilversumse Hei. Het lieflijke gezang van de veldkrekel. Nou, als de zon dan niet. Uh... Voortdurend wil schijnen en voor een lekker zomersgevoel zorgt, dan zorgt het geluid van dit diertje wel voor een instant zomergevoel. De volwassen veldkrekel is te horen vanaf mei tot na zo ongeveer half juni. Ik heb toch nog even gebeld met de krekelexpert Roy Kleukers om te vragen of de veldkrekel alweer wijdverbreid gesignaleerd is. En stiekem ook natuurlijk om te vragen of Joost het al goed gehoord had. En uh, Roy die zag groen van de jaloezie... want hij bleek net afgelopen week een uitgebreide excursie te hebben gehad... op diezelfde Hilversumse hei met een hele club. Uren gelopen en niks gehoord. En dit is het geluid van de veenmol... Samen met de veldkrekel, eigenlijk de enige soort in Nederland die je in het voorjaar kunt horen. De andere krekels en sprinkhanen zijn pas laten volwassen en striduleren zich in de zomer een slag in de rondte. Vrouwtjeskrekels selecteren hun mannetje trouwens puur op gehoor, vertelde Roy. De, de man die het mooist zingt, die heeft de grootste kans op succes. Het ging heel lang niet goed met de veldkrekel in Nederland... terwijl we de veenmon nog een beetje horen. Vroeger zat hij nog tot en met Overijssel. Nu is zijn noordelijkste leefgebied de Veluwe. Maar Roy Kleukers heeft een hoop gevestigd op een fenomeen... dat wel eens volgens hem de redding zou kunnen worden van de veldkrekel. Namelijk klimaatverandering. Volgens Kleukers zijn er levensvormen die kunnen profiteren van de klimaatverandering. En de veldkrekel is een logische kandidaat. Nooit meer dus... Een mislukte veldkrekel-excursie. Dat zou dan een prettig vooruitzicht zijn. Voor iedereen die hem toen gemist heeft, hier nog even de veldkrekel. Voor het zomergevoel op volle sterkte. <tieden> Goedemorgen. Ja, nou, Gisteravond hebben we misschien allemaal een beetje onze buik vol van birds. Maar van early birds krijg je natuurlijk nooit uh, genoeg. Hè? Rotganzen bijvoorbeeld. Een gans in de kont kijken, kent u die uitdrukking? Het uh, zou een oud-Hollands spreekwoord kunnen zijn, maar het is gewoon de harde werkelijkheid. In het waddengebied houden wetenschappers nauwlettend het achterwerk van de rotgans in de gaten. Waarom? Dat hoort u zo meteen. De Sociaal-Economische Raad, de CER, komt binnenkort met het uh, Nationaal Energieakkoord... voor duurzame groei over de toekomst van het Nederlandse energiebeleid. Maandenlang uh, is er al overlegd door verschillende partijen in het geheim. En Joris Thijssen van Greenpeace zat ook aan tafel... en komt zo meteen een tipje van de sluier oplichten. Um, Menno is op Pinksterkamp. Ik ben Janine Aubring. Tot tien uur is dit vanuit stadzicht bij het Nadermeer Vroege Vogels. een lekker begin. Van de bohemse componist johan Baptist Van Hal... was dit het presto uit de Symfonie in C. Groot. Wat hebben de kont van de rotgans en het meta project met elkaar gemeen? Nou, ze zeggen allebei iets over het voedselaanbod in het Waddengebied. Is de kont van de rotgans dik en rond, dan uh, ja, is het nogal wie, dus ziet het wel goed. Maar er zijn ook jaren dat ze een stuk dunner zijn... Het MetaWat-project is een meerjarig onderzoek van onder andere het Niels... en gaat bij vijf trekvogels minutieus in kaart brengen wat, waar en hoe lang ze voerageren in het Waddengebied. En zo moeten rotgansen bij gebrek aan zeegras nu bijvoorbeeld uitwijken naar weilanden op Ter Schelling. Dus uh, het gaat niet zo heel goed met het Waddengebied overal. Adrien Dokter van de Universiteit van Amsterdam heeft dertig van deze ganzen gezenderd om ze te kunnen volgen. En Jeanette Paramoor gaat met hem mee op een controlerondje. Nou, het wat zal er zijn... Het is niet zo'n heel groot groepje, maar je ziet toch snel op honderd. En dan ben jij natuurlijk op zoek naar dat uh, gezenderde exemplaar, hè? Ja, dus gisteren hebben we er twee nieuwe zenders op vogels gedaan. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of het allemaal goed met ze gaat nu. Dus ik wil ze nu zo snel mogelijk terugvinden. Het voordeel is dat ze eigenlijk heel veel punten kunnen ze nemen. Dus je kan heel gedetailleerd kijken waar ze zitten. Al die punten die slaan ze zeg maar op in het geheugen van de zender... Maar hij hoeft dan niet te communiceren met satellieten en zo. Uh, want dat kost heel veel stroom. Maar het nadeel is dus dat we wel op een gegeven moment terug moeten komen bij de vogel. Om hem weer uit te lezen. Hij is heel dat druk aan het, het eten, hè? Ja, dat is echt wat een graasmachientje zo'n rotgans. De 90 van de tijd zijn ze aan het eten. En nu helemaal natuurlijk, want straks gaan ze gewoon duizenden kilometers vliegen. Dus het is nu het moment om nog even goed uh, in te slaan. Ik kan hem wel even laten zien met de telescoop. Ja, Elke, elke mei worden hier de ganzen gevangen. Mm -hmm. En heel veel worden er dan van kleuringen voorzien. Ja. Dus zo kunnen we al die vogels uh, individueel herkennen. En daar maken jullie graag gebruik van. Hè? Als, uh, ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat onderzoekers een... van, van MetaWat, het uh, ja, project. Met MetaWat is het grote overvleugende project, ja. Het is, het, het is wel gericht op de wadden, maar, maar meer de, de wadden als een soort meta-ecosysteem. Zo'n rotgans die kan je niet zomaar begrijpen als je hier alleen maar op de schelling. Kijkt. Want het is natuurlijk een heel belangrijk deel van het jaar, je ziet het weer heel het voorjaar. Maar daarna vliegt hij helemaal naar Siberië, heel, echt het allernoordelijkste puntje van Rusland. Daarna vliegen ze weer helemaal door naar, naar het zuiden van Frankrijk, waar ze op zeegrasvelden zitten en in Engeland. En dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. We willen eigenlijk weten hoeveel energie hij binnenkrijgt, en, maar dat is heel lastig te meten aan de voorkant, zeg maar. Hoeveel, hoe zo groot zo'n hapje gras is, is moeilijk te meten, maar... Wat je wel kunt meten is hoeveel er uitkomt. Zeg maar. Dus eigenlijk kijken we de hele tijd naar hun kont en dan kijken we hoeveel keutels eruit vallen. Meer dan nou per minuut en dan kijken we hoe dat verandert door het seizoen. Je had het over zeegrasvelden hè? in Engeland, in Frankrijk. Waarom zitten ze hier dan uh, op het gewone gras? Ja, dat is eigenlijk wel een belangrijke vraag. Een nou, van de redenen is dat, dat ze niet op zeegras zitten hier. Is dat, al dat het zeegras in de Wallenzee uh, al heel lang verdwenen is. Uh, dit is, een, dit is één plek waar ze dus in, in grasland zitten, maar, maar ze zitten ook wel op kwelders. Niet zo heel erg veel, maar op Schiermonnok Oog uh, zit ook nog wel een clubje. En, en daar is ook iemand bezig, die doet hetzelfde onderzoek. Ook de keutelstellen. Ook de keutelstellen en ook zenderen. Uh, ook en zo kunnen we ook een beetje die twee habitats vergelijken. En inderdaad die vraag beantwoorden van, vind, vinden ze het nou heel fijn in die polders tegenwoordig? Of hebben ze eigenlijk toch een voorkeur voor de uh, zouten milieus? Zeg, maar... heb je hem al gevonden, je... Gezendende... Ja, ik probeer, uh, we kunnen eens even op het computertje kijken of hij al gepinkt heeft. Gepinkt? Zo noemen we dat dan. Ja, hij zoekt elke 10 minuten contact en ja. dan, uh, dan kunnen we dat zien uh, op de computer. En vaak is het zo dat, die, dat het systeem hem al eerder heeft gezien dan ik hem uh, met de telescoop kan vinden. Ik probeer even te kijken of ik een gekleuring. De... Zie je, meestal zie je eerst de kleuringen en dan de pas de zender. Dat valt toch, toch niet zo heel erg op zo'n zendertje op de rug. Toch best wel klein. Ja, hoe klein? Ja, het is een lucifair doosje, zeg maar. Ja. Maar het, het valt een beetje weg uh, in zijn veren op zijn rug. Dus... Ja, het zou toch wel mooi zijn als we onze twee nieuwe jongens vinden. Mocht dat nou niet lukken, dan gaan we straks terug. En dan gaan we proberen om nog ganzen te vangen, hè? Ja, want we hebben nog een net klaar liggen. Want we willen ook graag weten wat nou een beetje de conditie is van de ganzen. Ze gaan nu bijna weg. En dat gewicht uh, vlak voordat ze wegvliegen, uh, dat willen we graag weten. En uh, je ziet soms echt van die hangkonten van het vet. Niet en het zegt dat, dat, dat <laughs> Ja, iemand. een dikke kont, dat is echt volgens mij voor een rotgans ontzettend aantrekkelijk. Ze, ze moeten niet alleen dat vet meenemen om, te, om helemaal die, die 4000 kilometer naar noorden te vliegen. Maar ze leggen ook deels daarvan, uh, van dat vet worden ook nog die eieren gelegd. Maar ze zitten heel verspreid dit jaar. Het lijkt wel of, um, Het is natuurlijk een heel absurd voorjaar geweest en ontzettend lang koud is geweest. Dus het lijkt alsof ze nu echt een groter gebied uh, gebruiken om aan een kostje te komen. En aan de ene kant is, is hij ook een beetje een cultuurvolger, toch wel. En hij, en, want hij, ja, hij zit toch op percelen die mensen ook gebruiken. Tegelijkertijd zit hij ook in die, in die, in die meest afgelegen plekken op de Tundra en, en in zeegebieden waar mensen eigenlijk nauwelijks komen. Zo, zo verbindt hij. Hey. Dat is contact. Naar oh. 47, dat is... Hier kun je bijvoorbeeld zien... 29 april 2013. Om 2 uur 37 s'nachts. En dan zie je hier het coördinaat. En zo rolt dat zeg maar elke... Uh, 10 minuten heeft hij zo'n datapunt nu. Oké. Okay. Dus van deze kun je nu zien... wat hij de afgelopen tijd allemaal heeft gedaan... waar hij is geweest... Precies, ja. Maar die zou dus hier in dit groepje moeten zitten, want anders dan... Uh... Ja, het ging heel goed. Uh... Ja. Dus ik, ik denk, omdat we zo goed contact hadden, denk ik dat hij dat heel dichtbij moet zitten. Oké. Okay. Ja, dus we moeten eigenlijk even... Ik heb hem ook al heel lang zijn kont uh, niet gefotografeerd, dus... Ja. Het zou mooi zijn als ik hem even kan vinden. Nu met het telescoop. Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> het is een rare hobby, eh, Adrian. Oh, hij zit op de grond. Ja, heb je hem al gevonden? Ik heb hem gevonden, ja. Oké. Okay. even uitrusten voor de lange reis. Gelukkig heb ik hem al open gemaakt. We gaan nu even naar het net kijken. Waar we de ganzen willen vangen. Maar dat. Ik naar in het midden. Mijn hand. Dat is de stem van Gerard Muskus van Altera, die is hier ook. Als ze op de goede plek zitten, dan kun je op afstand het net. Waar ze onder moeten komen afschieten. En dan, uh, ja, dan hoop je dat je er voldoende hebt om weer iets te kunnen zeggen over uh, de gewichten. En daarmee ook over de conditie van de ganzen dit jaar. Dat wil per jaar nog eens wel wat schelen. Je hebt goede jaren en wat minder goede jaren. Ja. En ja, dit, het blijkt, dat is ook uh, uit onderzoek gebleken. Dat een van de factoren die bepaalt of het broedsucces beter is. Of slechter is, wordt ook bepaald door de conditie die de ganzen hebben... op het moment dat ze hier in wintergebieden verlaten naar de broedgebieden. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we in begin april gevangen, op 6 april. En toen wogen de ganzen zo'n beetje zo 11, 1200 gram. En toen hebben we dus een maand, vijf weken later, half mei, hebben we weer gevangen. En dan zijn ze dus gewoon 17 1800 gram. Dus bijna een derde... Zo van hun van gewicht gaan. kunnen ze in vijf weken opvetten. En dat hebben ze dus wel nodig. Ja. En dat moet wel ergens vandaan komen. En nou, blijkbaar lukt ze dat hier. Maar ja, hoe dat precies werkt... Nou ja, dat wordt dus weer door uh, dat Metawatt-project uitgezocht. Want je ziet hier ook, ook veranderingen, hoor. Een aantal jaren geleden vingen we ganzen hier op hele andere weilandjes als nu. Uh -huh. En die weilandjes waar ze toen zaten, daar zitten ze dus nu niet meer. En nu zitten ze hier en daar zaten ze toen niet. En de ganzen van gisteren, die zijn gemeten en gewogen? Ja, ja. En? De ganzen van gisteren, dat waren... Goed jaar? Nou goed, de gewichten waren minder dan vorig ja? jaar. Ja? Okay. Ja, ze uh -huh. zijn iets lichter. Ja, of dat aan het koude voorjaar ligt of waar het dan ligt, weten we niet. Of aan de kwaliteit van het gras. Maar ja, zolang je het niet weet, kun je er niks aan doen. Nou ja, het is een hele klus hè. Je hebt nu de gegevens van één gans wel geteld vandaag weer binnengehaald. Ja. Hoeveel hebben er nou nog te gaan? Ja, er zijn er toch nog een stuk of vijf die behoorlijk achterlopen. Dus uh, we hebben ja. nog druk. We hebben nog een paar dagen en dan zijn ze er vandoor. Dus uh, ja. het wordt toch even doorwerken komend weekend. Ja. Hmm, heel veel ganzen. Ja, let op slotakkoord stond hier op mijn papiertje. Dus ik wacht nog even om te kijken of Jean-Martin er nog een akkoordje achteraan gooit. Maar dit was het, geloof ik wel. Uh, pianist Jean-Martin was het dus. Van de Franse componist Gabriel Foré. De eerste romance sans parole in Asgroot. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Op een Tesselse akker zijn deze week een paar heel bijzondere gasten gezien. <kling> en gehoord... Goed schelgeluid. Het is een groepje, en hier horen we er denk ik maar eentje... maar op Tessel zagen ze een groepje morinelplevieren. Familie van de Kiviet en de goudplevier. De mooi getekende vogels zijn op doortrek naar hun broedgebieden... op de open tundra's in het hoge noorden. Ze overwinteren in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Goed hoogtijd voor de Venolijn 035 6711 338. Een uh, kleine samenvatting van de meldingen van afgelopen week. Bertus van de Kolk van de IVN tuin in Reden. Aan de Veluwezoom zijn de gevlekte Arendskelken... met hun bijzondere bloemen tot bloei gekomen. Ook de Salomonsegel bloeit nu. Colette de Haas in Lange Lille. Hoera, we zien de zwarte sterren weer... Ze komen net aanvliegen met een groepje van 30 tot 40 vogels. Een spectaculair gezicht. Even later zitten ze twee aan twee op de vlotjes... die door de vogelwacht elk jaar worden geplaatst. Marjolein Boekhover. Zondag zagen wij de eerste bloeiende bosbes in het landgoed Utrecht bij Espeek in Brabant, niet ver van Tilburg. Dag, het Hans ik nu uit Nes. In het Meer. Blauwsmeer gaan kluifjes zwammen. En dat zijn er drie. Want ik vond zwarte kluifjes zwam, witte kluifjes zwam... ...en later ook nog monnikskap kluifjes zwam. Paddenstoelen in het voorjaar. Ik Vonk in Haarlem, stadsecoloog. Uh, gisteren zag ik de eerste meikever in Bloemendaal in de Duinen. In de Duinen is het altijd een week later dan in het binnenland. Herbert Koekhoek, Tezingen Groningen. Vandaag voor het eerst zie ik de gouden vliegenvanger weer terug in de tuin. Prachtig vogeltje, doet niks anders dan korte kringetjes vliegen, waar hij elke keer weer een insect heeft gekregen. Schermeurs Meurs uit Laagsoer. Vrijdag heb ik weer eerste teken uit mijn schouder verwijderd en één uit mijn been. Met weer die Broders in de beeld. In de bermen wordt het steeds uitbundiger met bloeiende planten zoals de rode klaver, velsuring en schapenzuring... tussen al het geel van de boterbloemen. De lijsterbest bloeit en de meidoorn. En langs een slootje met riet hoorde ik de eerste kleine karakiet. Geweldig. Blijf bellen met die venolijn. 035-6711-338. Van Beek speelde het derde deel, het Allegro, uit het fagotconcert in E groot van Antonio Vivaldi. Nou, hier bij het Naardenmeer breekt de zon door en de boerenzwaluwen scheren hier zo over het water. Een fantastisch gezicht. Wij gaan daar even van genieten. U gaat luisteren naar Ster en Nieuws, gelezen door Geert Kluk.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 Het NOS-journaal. Gisteravond hebben gemiddeld 4,9 miljoen mensen naar het Songfestival gekeken. Het hoogtepunt werd bereikt tijdens het optreden van Anouk, even na tienen. Toen zaten er 5,9 miljoen mensen voor de buis. Tijdens het tellen van de stemmen, tussen kwart voor twaalf en half één keken er ook heel veel mensen. 5,4 miljoen. De Deense zangeres Emily de Forst won het Eurovisie Songfestival. Anouk werd negende.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 Aan zee en noordelijke wind, dan wordt het 15 tot 17. In het zuiden vanmiddag en vanavond kans op enkele stevige buien. Morgen meer buien, 15 tot 20 graden. En later in de week wisselvallig en koel, 13 graden. Waarom binnenblijven als je ook naar buiten kunt? Stap op je fiets met het leukste fietsmagazin van Nederland. Fietsen actief. Nu inclusief routeboekje met 24 mooie tochten door Nederland.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 Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Nu voor maar 7 euro. Your Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon? Of Le Monde? Lees in elk geval 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu 5 nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl Ook logisch bij Your Hosting? Gratis software om je website te maken. Your Het is 8 uur 32 minuten en 19, 20, 21, 22 seconden hoogtijd voor uh, onze columnist. En het Rad der Columnisten staat op scherp. Waar we het? Natasja van den Berg. Natasja van den Berg zij bedacht de term praktisch idealisme. In 2003 verscheen van haar hand een boek over dit thema. En sindsdien draagt ze dat praktisch idealisme uit op verschillende manieren. In columns, voor onder andere de pers. In debatten, in het verleden zelfs in de politiek. En in het onlangs opgerichte bedrijf Tertium. Onlangs kwam van den Berg op een bijzondere manier in aanraking met een kwal... Uh, dat had gekund in de politiek, is in dit geval niet het geval. Uh, nou, ja, luistert u zelf. De column van Natascha van den Berg. Kwallen. Eind vorig jaar organiseerde ik met mijn bedrijf Tertium het diner van de toekomst. Chefkok Albert Kooi maakte een diner dat volgens hem over 20 jaar gangbaar zou kunnen zijn. De essentie van zijn idee over de keuken van de toekomst is dat we nog maar 20% dierlijke eiwitten eten en 80% groenten. Daarnaast zullen die dierlijke eiwitten anders zijn dan nu. Zo eten we volgens hem over twintig jaar weer het hele dier. In het diner van de toekomst gerepresenteerd door het snuitje van het vark op het menu te zetten, maar ook de maag van de gans. Natuurlijk kwam ook de springhaan langs. Heerlijk knapperig gebakken. Ik heb al vaker sprinkhaan gegeten, maar voor de meesten bij dit diner was het nieuw. Bijna iedereen vond het heerlijk en wilde graag nog een portie. Het meest vernieuwende voor mij was het gerechtje borrekool en zeewier... met kwal en soldaatjes van Tempe. De blauwe Noordzeekwal gewoon geschept op het strand van Scheveningen. Rauw geserveerd. En het was zeer smakelijk. Het had de textuur van tonijn en het smaakte heerlijk fris. En het goede van kwal is dat er heel veel van is. Sterker nog, Spaans onderzoekers stellen dat kwallen de zee gaan overnemen... In gebieden waar te veel gevist wordt, komen namelijk steeds meer kwallen voor. En de zee wordt warmer, wat de kwal ook fijn vindt. De kwal wordt ook steeds groter. De ongeveer 2000 soorten hebben hun leefgebied al aardig uitgebreid. Experts vrezen de expansie van deze kwallen. Zo hebben de dieren de visindustrie in de Beringzee en de Zwarte Zee al ondermijnd. Ook moesten energiecentrales en ontziltingsfabrieken al sluiten door de impact van kwallen. In Israël hebben kwallen de voorbije zomer het koelsysteem van energiecentrales geteisterd. Een kernreactor moest zelfs tijdelijk worden stilgelegd. Lucas Brods, onderzoeker aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver, stelt dat de mens door vervuiling, visvangst, landbouw en opwarming van de aarde situaties creëert die kwallen meer overlevingskansen geven dan vissen. Ook komen er steeds meer kwallenplagen bij kusten voor. Maar de precieze oorzaken daarvan zijn nog niet duidelijk. Er wordt ook te weinig onderzoek naar gedaan, stellen sommige onderzoekers. We weten nog te weinig. Wel is duidelijk dat ballastwater van schepen een effect heeft. Zij nemen kwallen op uit het ene deel van de oceaan... en laten deze weer los in een ander deel... waar ze misschien geen natuurlijke vijanden hebben. En er is ook nog niet zoveel onderzoek gedaan... naar hoe gezond het eten van kwallen nou eigenlijk is... Ik vond op een obscure site een artikel waaruit zou blijken dat het eten van kwal het geheugen verbetert... en dankzij het collageen ook ouderdomsverschijnselen tegengaat. Maar goed, een kwal bestaat voor 95% uit water, dus ze passen wel in elk dieet. In Azië wordt de kwal overigens gewoon gegeten. In de meeste keukens wordt hij dan in heet water gedaan... en vervolgens met olie, acijn en bijvoorbeeld wat sesamzaadjes gegeten. Je kunt ze dan ook overal bij Chinese winkels vinden... Ik zou het niet erg vinden als bij mijn portie sushi een lekker kwalletje zou zitten. Misschien wel een heel goed alternatief voor de bijna uitgestorven tonijn. Aan de smaak hoeft het in ieder geval niet te liggen. Uit de verfilmde musical The West Side Story van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Wist u dat de slufter op Tessel helemaal geen pure natuur is, maar eigenlijk gewoon een mislukte polder? En dat het dorpje Den Hoorn niet eens zo lang geleden aan de zuidkust van het eiland lag... Bij uitgeverij Natuurmedia is onlangs het derde deel verschenen van de serie Duinen en Mensen. Onder redactie van Rolf Roos bogen verschillende auteurs zich over de natuur... en vooral ook over de cultuur van de Tesselse duinen. Op een stormachtige dag laat Rob Buiten zich samen met Roos zandstralen in de duinen van Tessel. Het is altijd een mooi begin als je aankomt op Tessel. Rolf Roos, bij de, de mokbaai. Ja, als... Eigenlijk vlak bij de boot... Voor velen het begin, uh, boot op de horizon. Uh, over de Mokba heen altijd dat fantastische kerkje van Den Hoorn. Dat daar mooi wit bovenuit punt. Een lange rechte weg langs de geul waar de lepelaars zitten. Deze lange rechte weg die we hier zien, uh, kan je je haast niet voorstellen. Maar dit was de kustlijn uh, in het begin van de 19e eeuw. Dus, uh, um, dus ergens in, de, in die 19e eeuw is hier een dijkje aangelegd door die mensen uit Den hoorn. Een stuifdijk langs deze uh, mokba. Hier lagen hun vissersbootjes, allemaal verleden tijd. Maar zo is dit landschapje begonnen met een stuifdijk aangelegd door die mensen. En nu al lang weer verwaaid. Zullen we eens uh, een stukje het gebied uh, inlopen? Zeker. Jong, het is echt uh, stevige wind. Als we aan het eind van uh, het fietspad uh, langs uh, de Horsmeertjes komen, zijn we eigenlijk... Uh... Ja, bijna de meest zuidelijke punt van het duin, hè? Ja, dat denk je. Maar hier komt nog een enorme golf van prachtig kleine stuifduitjes aan. Maar dit is wel een mooie grens. Dit is ook een stuifdijk aangelegd. Ik heb een luchtfoto in mijn boek opgenomen uit 1939. En dan zie je al de fijne streepjes van deze stuifdijken... die we nu veel hoger en flink begroeid zien. En pas in 1960, dus relatief recent is dit afgerond, dat het dicht was. en dat Men dacht, dit wordt een duin van lijn, maar er was hier zoveel water, het werden meertjes. Eerst schitterend begroeid met heel veel bijzondere plantensoorten. Maar daarna kwamen er steeds meer vogels. Nou, die vragen ook een plek, meer meststof en namen die bijzondere planten weer af. En ja, eh, als de wind even gaat liggen, vol blauwborsten die zich hier laten zien. Ook zo'n nieuwe vogelsoort, voor Nederland natuurlijk, voor Nederlandse moerassen. Maar ook voor de Nederlandse duinen en zeker ook voor Texel. En, eh, en hartelijk welkom. Zo, de is weer een stukje verder. komen we echt in de open vlakte van de Hors. Nou, hier, hier kan je de zuidpunt maar, van Texel. Hier kan je kan alleen maar staan met de wind in je rug. Anders zit er alleen maar zand in je ogen. We worden echt gezandstraald. Ja, maar het fijne daarvan is dat je nu kan zien... wat die wind doet in zo'n landschap. Je ziet dat het... De wind het zand meeneemt tot op het grondwater. Je ziet dus donkere, vochtige plekken eh, tussen al dat open zand met dat een beetje helm en bistarwiga. En daar, dat zijn dus, de, eh, komen wat eerst wat algjes eh, groeien op zijn hoogste. En dan al heel snel, mocht zo'n vallei zich handhaven, komen al die prachtige, bijzondere eh, duimplantjes zoals Parnassia en eh, Moeraswesporges, komt er allemaal in. En 100 meter verderop kan je dat al zien. Daar heb je een, een vallei waar. Tien jaar de tijd geweest is om zich natuurlijk te ontwikkelen, er zit allemaal riet in. Uh, riet, dat lijkt onopvallend, maar ja, meteen komen we baardmannetjes tegen, uh, er zitten rietgorsen, uh, zoals je verderop natuurlijk weer die, die blauwborsten in het struweel hebt. En langs die randen van, de, van die vallei daar, dat is de horstvallei, uh, zijn bijzonder veel groenorgen gevonden. En uh, ja, de, de orchideeën. Ja, een en hier, juist in dit hele jonge dynamische landschap, relatief kalkrijk, staan er de, misschien wel de meeste van Nederland. 20.000 exemplaren zijn er wel eens in dit, dit terrein geteld in deze Horstvallei. Uh, uh, ongeëvenaard. Uh, nou ja, dat is natuurlijk het mooie van zo'n eiland. Uh, het lijk, ze lijken natuurlijk op elkaar, die Waddeneilanden. De Waddeneilanden lijken ook een beetje op de rest van Noord-Holland. Maar Tesla heeft een paar dingen die er uitspringen. Die, die massale voorkomen van zo'n groenknolorgens in de Zuidpunt hoort daarbij. Net als de geflekte orges die heel veel op Tessel voorkomt. Ah, en zo heb je nog een aantal soorten waarin zijn eiland uitblinkt. Dus we eens kijken of we in deze open stuifvallei... toch een klein beetje ergens wat luwte kunnen zoeken. Het is bij een ja, onmogelijke nou, opgave. Ik, ja. ik, uh, ja, Rolf, de, de rode draad door jouw boek... is eigenlijk de continue aanwezigheid van de cultuur... in de duinen van Tessel, in die natuur. De mensenhand is, is tot in de slufter nog te vinden. Hier in de zuidpunt bij de Hors, ja, daar zie je... Zeker nu echt de natuur aan het werken. Ja, absoluut. Het, het, het giert om onze oren. En er is hier nog één paadje uitgezet door het Stadbosbeheer... met gele markeringjes. En in het begin bij die horstmeertjes zie je die paaltjes nog vier staan. Maar hier waar we nu staan, ja, zijn ze al bijna onder het zand verdwenen. Dus als we nu nog verder gaan, rest ons niets dan verdwalen. Het is een hele aparte plek. Zo'n enorme strandvlakte van de horse. en dan één zo'n zo grote pukkel die er... Uh bovenuit steekt. Ja, een bizar stukje. Het is een, een duincomplex van allemaal en stuivend zand. En uh, ja, het heet het eiland. Het is een onderdeeltje van Tesla dat weer het eiland heet. Dat spreekt me altijd heel erg aan. Zo'n prachtige naam. En dat is niet voor niks zo, omdat bij stormvloeden in de winter het hier het waterrecht omheen kort. Daar heb ik ook prachtige foto's van opgenomen met hele uh, aanspoelselgordels... die hier dan worden afgezet, die dan weer bedekt raken met zand. Want we staan hier nu en het lijkt wel maagdelijk. Hè. Het, is, het is helemaal schoon geblazen, Alleen af en toe wat sporen toch van mensen die er met een, met een fiets of hoe dan ook hebben gereden. Het mooie van het eiland is, je denkt er groeit één of twee planten... Ja, wat gras en wat zeegeket. En natuurlijk mooie roze bloemetjes in de zomer. Maar we weten ook dat hele leuke diersoorten alweer zijn opgedoken. Uiteraard het konijn. Op dit kleine pukkeltje. Ja hoor, hier wonen alweer konijnen. Omgeven door de zee af en toe in de winter. Er zitten ook alweer bosmuizen... En het leuke van bosmuizen is, die naam die klopt helemaal niet. Een bosmuis is gewoon een algemeen muisje... waar overal waar er maar wat zaten valt en wat insecten zijn... in het landschap voorkomt. Dus op wat eilanden zijn die zeer algemeen. Tot op wat platen en in dit soort duintjes aan toe. En er zit nog een leuk beestje. En dat spreekt me ook weer aan vanwege die dynamiek van zo'n eiland. Er zit de huisspitsmuis. Een beestje dat... Nog maar tien jaar geleden alleen in Zuid-Holland. We zuiden in Den Haagstad. Daar naar heel Noord-Holland is doorgemarcheerd. Een paar jaar geleden met de auto zijn er een paar weesjes in de Koksdorp. Helemaal in het noordpuntje van Texel terechtgekomen. En die huisspitsmuis die is zo succesvol. Heel Texel heeft hij weer dichtgelopen als een olievlek. Dat is een stille olievlek. Die ging die huisspitsmuisjes het eiland over. Ook hier op het eiland. Maar meteen ook weer met gevolgen voor de vogelstand. Dus één zo'n huisspitsmuis die is heel makkelijk te pakken. En eh, kerkuilen waren heel marginaal op Texel, met af en toe is het een broedpaardje. En nu zijn er acht, negen paar de laatste jaren. En die voeden zich, dat, eh, dat heeft Dik Schermen en een vogelwachter ook heel mooi uitgezocht, met eh, huispitsmuizen. Waar die muizen komen, daar komen de, de roofels meteen Het komt er allemaal weer achteraan, het voegt zich weer. En eh, ja, ook de nieuwe soorten krijgen zo weer een plek. Maar het zou dus zomaar kunnen dat deze pukkel hier op de Horst... dat dat gewoon eigenlijk weer een, een heel nieuw eilandje gaat worden. Nou, hebben. je hoopt en je, je verwacht. Ja, het, het kan twee kanten op. Er kunnen natuurlijk zulke stormvloeden zijn een keer in de winter... dat het wordt weggeslagen. is eerder gebeurd. Daar heeft hij ook al eerder zo'n eilandachtige uh, duin gelegen. Dat heet de Onrust als duintje. Er staan ook weer oude foto's van. Dat is op een gegeven moment in een barre winter ergens in de oorlogsjaren weggeslagen. In de zee verdwenen. kan zo ja. gebeuren. Maar het kan net zo goed zijn dat het langzaam door marcheert. En helpt het hele landschap van stuifkuilen en nieuwe vochtige is dat dat verder aangroeit, dat het gewoon de voeding is voor dit jonge landschap. Die beweging in de duinen van Texel, dat blijft gewoon continu doorgaan? Nou, zeker. Ja, je moet je nu al zien. Hier in het zuiden is die beweging, die dynamiek. Uh, de basiskustlijn van heel Texel wordt met zandsepleties en dergelijke nu allang op, op zijn plaats gehouden. Die, die enorme afslag die er was, meer naar het zuidwesten toe... Ja, die is gewoon tot staan gekomen. Er is al te veel dynamiek, dat uh, accepteren we tegenwoordig niet meer voor de veiligheid. Nou ja, Zo'n zo eiland moet op zijn plaats blijven liggen. Hm. Ja, van de meeste pukkels hoop je toch over het algemeen dat ze kleiner worden. Maar zo niet op Texel. Alle informatie over het boek Duinen en Mensen. Texel staat uiteraard op onze website. En daar leest u ook hoe u mee kunt gaan op een veldcollege van Rolf Roos. Waarin hij nog veel meer vertelt over de duinen van Texel en de bewoners. met de piano schieten. En vacances van de Franse componist de Severac was dit le petit Voixines en Visite. De pluk van de Pettevet-prijs. Wie gaat hem krijgen? Er zijn vier genomineerden en u bepaalt wie het beste plan heeft om de natuur en het landschap te verfraaien. Um, nou zou het kunnen zijn dat u afgelopen week al uw stem heeft uitgebracht op vroegevogels.vara.nl uh, Maar net als in de uitzending vorige week liet ook de techniek op de website ons een beetje in de steek. Dus het zou kunnen zijn dat u al gestemd heeft en dat die uh, stem niet helemaal goed is binnengekomen. Dus doe het gewoon nog een keer, want uh, uh, hand op mijn hart, de techniek werkt nu weer, ook op de website, en uh, het stemmen kan gewoon weer. Dus uh, doe het vooral op vroegevogels.vara.nl Wij zijn... Vanmorgen toe aan de derde genomineerde. En dat is Jelle Medema uit Den Andel in Groningen. Hij bedacht een paar jaar geleden de makkelijke moestuin. Ik heb hem zelf ook trouwens. Dat klinkt wel heel erg als een verkoopster in een kledingwinkel, maar het is echt zo. Een vierkante houten bak met aarde erin. Waarmee je op eh, ja, elke plek in je tuin groenten en kruiden kunt verbouwen. De makkelijke moestuin heeft zijn intrede al gedaan... maar de 19-jarige Jelle wil nu dat zoveel mogelijk kinderen... hun eigen groenten gaan verbouwen. Op het schoolplein, thuis of in de tuin of zelfs op het balkon. Henny Radstaak schroeft samen met Jelle een bak in elkaar. Ja, we gaan even een bak in elkaar zetten. Een moestuinbak voor mijn balkon. Want ik ben net in de, in de stad gaan wonen... Ik wil nog wel een moestuintje hebben, maar ik heb gewoon alleen maar een balkon waar dat op kan. Dus ik ga een klein moestuinbakje waar ik mijn kruiden in ga verbouwen, dat ga ik nu maken. En ik gebruik in zo'n bak, uh, nou, ik, ik noem het de makkelijke moestuinmix. En dat is dé ideale ja, aardemix voor je plantje. Er zit alles in wat een plant nodig heeft. Eén derde deel, vermiculiet. Wat is dat? vermiculiet is een soort van natuurlijk mineraal. En dat houdt heel goed water vast. Nou, verder zit er compost in. En dat is eigenlijk uh, nee, ja, de voedsel voor je plantjes. En dan zit er nog een derde deel tuinturf in. En dat, is ook, dat houdt ook water vast. Dus je hoeft veel minder water te geven en het voedt je plantjes gewoon. En die mist kan je echt tien jaar gebruiken als je het compost een beetje weer aanvult. Elk jaar. Ja, dat gooi ik nu gewoon in die bak. Ik uh, verdeel het nu even... Even plat hoort. En eigenlijk ben ik nu al klaar om te zaaien. Zo snel gaat het? Ja. Je bent 19 jaar. Je hebt dit idee een paar jaar geleden bedacht. Hoe ben je nou op dat idee gekomen? Toen ik 14 was, toen dacht ik van ik wil gewoon een website maken en ik had totaal nog geen idee waarover. En mijn moeder kwam gewoon willekeurig met een boek uit Amerika, Square Foot Gardening. Toen ik dat las, dacht ik echt, dit is zo geniaal, waarom doen we dit niet in Nederland? En toen dacht ik, hier ga ik gewoon een website over maken. Toen heb ik die man uh, gemaild. Van, hey, vind je het leuk? Als ik dit ga uitdragen in Nederland. En dat vond hij hartstikke leuk. En nu zijn we vijf jaar verder en zijn er echt wel duizenden Nederlanders die nu een makkelijke moestuin hebben die het helemaal geweldig vinden. Ik heb mezelf ook. Ja, <laughs> wat leuk. <laughs> ja, mensen denken wel eens dat ik een soort moestuin-goeroe ben of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik, um... Ik doe eigenlijk in mijn, in mijn dagelijks leven hou ik echt van uitgaan. Ik zit in een rokbeentje, Ik heb een baan vormgeven. En daarnaast heb ik nog een makkelijke moestuin. Maar ik zeg altijd van ja, als ik op deze manier kan tuinieren, dan kan iedereen het. Jullie hebben jezelf in de tuin. Uh, ben je ouders, Ze staan uh, nou, wel. Bijna twintig bakken, denk ik, zou ik ze zo even snel tel. Klopt. Wat verbouwen jullie daar precies in? Je kan eigenlijk in zo'n bak alles zaaien wat in Nederland groeit. Nou, we moeten misschien even erbij vertellen. Dan heb je zo'n bak van 1,20 meter bij 1,20 meter 20, En dan verdeel je dat nog in vakjes. Ja, vakjes van 30 bij 30 centimeter. Met een soort rastertje, inderdaad. Daar is dan wel echt een systeempje voor. Als je een grote plant hebt, zoals een courgetteplant... Die zet, daar zet je één van in een vak. En als je bijvoorbeeld hele kleine plantjes hebt, zoals radijsjes... dan zet je er zestien van in een vak. En als je op die manier tuineert, is het echt super overzichtelijk. Even kijken, want hier staan netjes bordjes bij. Er staat ook al wel het een en ander boven de grond. Radijs, Ijsbergsla. De Rucola komt al ja. flink op. Velsla, die is nog heel klein. Wilde spinazie staat erin. Erten. Ja. Inderdaad. Snijbiet, bosuien, rode biet. En jouw boodschap is ook: eet uit eigen tuin. Ja, klopt. Vers kan er niet. En het is ook echt, het is geen mythe als je zelf een tomaatje verbouwt. Het is ook echt veel lekkerder. Nou ben jij genomineerd voor die Pluk van de Pettenflatprijs... omdat jij die boodschap van die makkelijke moestuin ook over wil dragen... juist aan kinderen. In Nederland heb je wel vaak dat kinderen niet eens meer weten... waar groentes vandaan komen. En laat staan dat die van groentes houden en ze willen eten. En dat vind ik wel echt een serieus probleem. Want daar word je toch als kind wel ongezonder van. En nu wil ik eigenlijk het allerleukste moestuinboek voor kinderen maken. Dat als kinderen dat lezen, dat ze gelijk aan de slag willen... en ook genoeg weten om aan de slag te kunnen... En dat zou ik dan helemaal gaan illustreren. En um, nee, het moet gewoon echt een soort van illustratieboek worden voor kinderen. En dat zou dan op scholen verspreid uh, moeten worden. En dat is wel, ik vind dat wel echt een groot probleem dat sommige kinderen zo ongezond leven. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, ik ben zelf opgegroeid met een hele, hele gezonde smaak. Zeg maar, mijn ouders hebben mij echt doorgedrand van ja, je moet gewoon gezond eten. Maar ja, bij sommige kinderen wordt dat niet gedaan. En als die zelf hun groenten zouden verbouwen... En daar zijn ze trots op. Nou, dit kropje sla heb ik gewoon verbouwd. Dat ga je gewoon, de eerste reacties dan om het op te eten. Dat dus doen kinderen ook, dat zijn er ook tests mee gedaan en zo. Hier in de buurt, bij jou in de straat zelfs, is een school die een makkelijke woestijn heeft gemaakt. Hè? Ja, klopt. Daar, daar staat nu één bak. En uh, eigenlijk vlak voor hun vakantie uh, is die neergezet. En, uh, vlak voor de vakantie. Vlak voor de meivakantie is die neergezet inderdaad. En uh, nu zijn de kinderen net weer op school. Dus gaan we even ze helpen met wat zaaien uh, en wat plantjes erin zetten. openbare lagere school, de Hollem, in Den Andel. Oh, is de schoolbel Even <tieft> Kan ik niet laten, sorry. Kijk, daar staat hij. Met een mooie klimmenrek erbij. We zijn helemaal klaar om, ja. uh, om los te gaan. Nou, jongens, um, jullie hebben dus al wortels gezaaid in dit vak, hè? Mm. Toch? Ja. Wat leuk. Ik heb ook wat, uh, wat plantjes meegenomen, zodat er gelijk al wat in staat. En ook nog wat radijsjes, wat zaadjes. We kunnen op zich al wat plantjes in gaan zetten... Wil jij me dan eens bij helpen? Jawel. Oké. Okay. Dan gaan we deze plantjes. Dat zijn rode bietjes. Wordt die straks al veel groter? Ja, hij wordt straks groter. Nee. Ik ben zelf niet zo'n uh, zo fan van rode bietjes. Oh, wie wel? Wie lust de rode bietjes? Niet <lacht> zo heel veel. Ja, dat is super Ik Vind je die vies? Ja, ik ja. lust ze wel, maar het is ja. niet lekker. <lacht> okay. Moeten we moeten er ook een bordje bij zetten. Ja. Ja. Want dan weten we dat het rode biet is. Wie wil je het even schrijven? Ik, ik. ik, ik. Met ze? Ja, ik. Nou, rode biet. En jullie nou elke dag kijken of die gegroeid zijn? Ja, Zullen we anders nog wat, uh, wat radijsjes zaaien? Ja. ja. Dat is ook leuk. Ja, wie, wie, wie wil me ja. daarbij helpen? Hanna, wil jij even uh, 16 gaatjes prikken? Maar met je, en, je vinger. Dat ja. zijn hele kleine korreltjes, hè? Mag Bent er wat zaadjes in doen? En elosmijd. Hoeveel? twee per gaatje. Dan weten we zeker dat, uh, dat er een plantje opkomt. Nou, dit, nou, dit uh, voldoet aan jouw ideaalbeeld, uh, Jelle. Ja, dat vind ik echt heel leuk om te zien. Ik, ik hoop dat dat echt uh, op een heleboel scholen in Nederland uh, gaat komen. Juffrouw Linda, waarom ja. doen jullie dit met de school? Ja, de kinderen vinden het natuurlijk geweldig leuk om uh, met de aarde bezig te zijn, de natuur, plantjes. En uh, ze zijn heel enthousiast. Ze hebben al een heel verslag allemaal geschreven over wat we al gedaan hebben. ze vinden het helemaal leuk. Dus we gaan straks lekker koken met de dingen die we, die we zelf hebben hè, gezaaid. Ja? Ja! ja. Wow, nou, rode smaak. Nee, voor mij is uh, het niet uh, rode biertjes, maar C. Ik hoef niet. Ik vind het wel naar Maar ik, ik maak je naar zee. Ik, ik vind het wel lekker. Ja, ja, ja, ja, het is super lekker, maar ik vind het naar Ik zou het zo door de salade willen zien. Ja, ik heb die De London Mozart Players waren dit met het menuet uit de symfonie in D. Groot van de Oostenrijkse componist Frans Anton Hofmeister. Wij zijn zo terug voor het tweede uur van Vroegvogel. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. O.V.T. Met deze week. Wie ben ik? De geschiedenis van het ego, van de oudheid tot het ik-tijdperk. Het journalistentijdperk, zeg ik. En de Amsterdammetjes, Hongerwinterkinderen op Tessel in 1945. En de Texelaars vonden met de boerenwagens op de haven. En mijn houden. Radio 1. Wie bent u? OVT. Het nieuws van alle kanten. En straks om 10 uur. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?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 dat u uw zaak op orde heeft. En de volgende boodschap is voor alle bedrijven die nog niks hebben gedaan met IBAN. Als u nu niet snel overstapt op IBAN, kan uw bedrijf in 2014 niet meer blijven betalen. Doe nu de impactcheck en ontdek welke acties u moet ondernemen. Stap nu over. Ga naar overopiban.nl Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl